6 uur, Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Het KNMI heeft voor vrijwel het hele land code geel afgegeven... vanwege mogelijke gladheid. Voor de noordelijke provincies wordt bovendien gewaarschuwd voor kou. De gevoelstemperatuur is daar naar verwachting tot 9 uur lager dan min 15. Door bijna het hele land kan het gevaarlijk zijn... door bevroren weggedeelte sneeuw of lokaal zelfs ijzel... Hoewel de kou en de gladheid in de loop van de ochtend verdwijnen... zijn we er niet definitief vanaf. Vanaf tien uur vanavond kan het in de zuidelijke helft van het land weer glad worden. Dieselauto's worden steeds minder populair. Drie jaar geleden had bijna één op de drie nieuwe auto's een dieselmotor. Inmiddels is dat nog maar één op de zes. Het aantal auto's dat op benzine rijdt is juist sterk toegenomen. Volgens deskundigen heeft dat onder meer te maken met het dieselschandaal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 Je enen Lisa. Lisa, Nee, ik ga die volhouden. Ik schiet in de lach. Komt ook misschien wel omdat ik uh, drie cabaretiers hier te gast heb. Het zijn de gestampte meisjes. En die gaan, die gaan je noten kraken. Die gaan aan je ballen zitten en die gaan het je heel erg moeilijk maken als man. Tenminste, dat doen ze in hun cabaretvoorstelling. En ik vermoed dat dat niet altijd in dank wordt afgenomen. Ook niet door de vrouwen die ernaast zitten en die zien hoe hun man gewoon ter plekke wordt verleid. Koop je een kaartje en dan raak je ook gewoon ter plekke je man kwijt. En natuurlijk gaan we straks bellen met Peter Bouwman. Gaan we praten over games, games, games en nog meer games. Maar, voor nu, genoeg praat, tijd voor een plaats. Land of a Thousand Dancers en Wilson Pickett. Ik denk, nou, word je toch wel een beetje lekker wakker hier met Risa. Nou, lekker wakker worden, dat doe je sowieso. Want ik heb drie gasten bij mij... die uh, toch wel best wel uh, confronterende cabaret maken. Uh, onder andere hoorde ik dat jullie gewoon... Uh, Hoe moet ik dat zeggen? Jullie, jullie, jullie, verleiden, jullie verleiden gewoon mannen in de zaal... waar hun vrouwen bij zijn, de gestampte meisjes. Goedemorgen. Welkom. Goedemorgen, hey. hallo. Zijn jullie nog wakker of net wakker? Uh, net wakker. Net wakker? N nog steeds wakker. <laughs> ik ben ook net wakker. Ik moest net rijden, want Esmee was nog een beetje aangeschoten. Dus. Oh, vertel. Ja. ja. Het was zo vroeg en ik wist niet of ik nou moest gaan slapen of gewoon door moest gaan. En toen heb ik voor dat tweede gekozen. En toen heb je eventjes flink doorgehaald in een club. Juist. Wat, wat, wat, wat voor clubs ga jij dan? Uh... Uh, Cafeetje in Utrecht. Cafeetje in Utrecht. <laughs> ja. Even een beetje door... Even doorzakken. Je hebt gelijk ook. Welkom. Dank je. Vertel, mannen verleiden in de zaal terwijl hun vrouw ernaast zit. Ja, onze voorstelling. Uh, wij willen een ode aan de man brengen. Of je vriendinnen daarnaast zit of niet. Die mannen zitten in de zaal. En wij willen voor hun iets terugdoen. Dus wij gaan, ja, wij gaan alle mannen verleiden. En gewoon geven waar ze om vragen. Ook al zeggen ze dat niet. Maar ja, wat, wat wij denken wel dat, wel dat en ze en willen. En willen. Ja, ja, wat ze wel. Ja, en dat is... Um, Patat, ver, ja. patatje oorlog, inderdaad. Ja. Het, of, uh, hey, jullie doen andere dingen om ze te verleiden, heb ik begrepen. Ja, klopt, we dansen en we gaan uit de kleren. En we doen oh. eigenlijk alles wat we denken dat de man wil zien. <laughs> Oké. Okay. Goed, nou, welkom bij het programma Arisa. Um, we hebben hier een aantal regels. Eén daarvan is dat als het toverwoord valt, dat je moet gaan dobbelen. En het toverwoord, dat zijn woorden waarvan de redactie van tevoren dacht... nou, als je met gestamte meisjes praat, dan kan het zomaar zijn dat dat woord voorbij komt. En dan hoor je... Toverwoord. Toverwoord. En dat betekent dat jullie moeten gaan uh, dobbelen... en dan halen jullie iets uit de digitale kluis. Dat is één. Ja, oké. Ik probeer jullie even bij te houden. Ja. <laughs> het, het tweede is dat wij hier een regisseur hebben. En die functioneert ook als lieftallige assistenten. En die geeft dan jullie nu een voorwerp. Hmm. Oké. Moet, moet ik deze omschrijven? Heel graag. Um, dit is een uh, pleister. Een pleister? Ja. Een pleister voor als je bijvoorbeeld van de trap af bent gevallen. of als je hebt gevochten. Wie van jullie heeft het laatst gevochten? Ik denk jullie met elkaar. Ja. ja. Gisteren, ja. Nee, gisteren. echt ja. waar? Serieus? Ja, klopt. Was dat hoe? Wat? Wat is gebeurd? Nou ja, kijk, we willen alle drie iets voor de man terug doen. Ja. En uh, we willen ook dat de man gewoon voor ons kiest. en voor één van ons kiest. Voor het mij? Ja. Nou ja, voor, nee, mij dus. voor mij. Nee, voor mij. Nee, voor mij. Ik ben en, leuker. Uh, ja, dan begin je te vechten en dan kijk je weer dat het laatst overblijft. Bitch fight. Waar waren jullie in mijn jeugd? Ja. <laughs> ik, uh, ik vraag het omdat er wordt gebokst. Er wordt gebokst uh, vanavond of eigenlijk ja, vannacht. Uh, het boxgevecht vindt plaats in Brooklyn tussen twee ongeslagen kampioenen: Zwaargewichten uh, Deontay, de Bronze Bomber Wilder, wow. en uh, Louis-Kinkon Ortiz. En daarvoor telefoon. heb ik telefoon. Inderdaad, niemand minder dan Raymond Javaal. Goedemorgen. Goedemorgen, Risa. Ik heb jou een beetje wakker gebeld. Want ja, wij zijn heel erg fan van vechtsporten en vooral dan van boksen. Dus ik dacht, ik ga jou eventjes opbellen om te vragen na dit gevecht. Hoe lang heb jij hier zelf naar uitgekeken? Uh, hoe lang heb ik zelf naar uitgekeken? Nou ja, ik, niet echt naar dit gevecht. Maar uh, ja, het moet toch wel uh, eenmaal naar boven, moet boven komen. Het moet eenmaal uh, overblijven. Dus uh, ik kijk naar, naar een paar zwaargewichten. gewichten. Dus uh, ja, het komt tot een climax. Ja, want jij bent zelf oud wereldkampioen. Uh, wat, wat maakt deze vechters zo aantrekkelijk? Wat maakt deze bokser zo aantrekkelijk? Uh, ja, wat maakt deze weg zo aantrekkelijk? Dit gevecht zijn er twee natuurlijk die komen. Uh, de, natuurlijk het zwaargewicht, uh, die zwaargewichtklasse, er, een, een, een, er moet één kampioen komen. En er zijn nu een paar verschillende. En uh, ja, deze twee jongens Dito toen waren en. Uh, en Ortiz, ja, dat zijn, uh, ja, ze, ze zijn knallen, knallende, knallende jongens. Dus we denken aan uh, Ali tegen uh, George Foreman. Oh, dat is en Dan moeten we lang terug. Ja, maar dat is, ja, dat is ja, misschien zo. wel de partij die altijd genoemd wordt. Maar zo groot is het dus. Kun, kun jij eens beschrijven aan mij wat er zo speciaal is aan de uh, Cubaanse vechtstijl van Ortiz? Wel, Cubaan zijn technisch heel goed. Ze boksen al heel lang. Die artiest heeft bijna 300 amateurpartijen. Dus ja, die zit vol ervaring. En ja, die die is gewoon een de Amerikaanse bokser. Degene die is gemaakt om voor mensen te slopen. Ja? Ja, die is, gemaakt, die, is, die is daarvoor gewoon gemaakt om echt mensen gewoon te slopen. En uh, ja, Ortiz is uh, toch wel de, de technische uh, bokser. Maar ja, hoe kan zo'n technische bokser als Ortiz zich dan voorbereiden op die klappen van Wilder? Want die schijnen behoorlijk hard te zijn. Die schijnen behoorlijk hard te zijn. Wel, uh, ja, ik weet niet, maar uh, die Ortiz die heeft, uh, die heeft wat te bewijzen. Die, de eer van Cuba... Uh, ja, de, het kleine landje die uh, daaronder Amerika staat, weet je, en toch wel uh, als een, uh, een schoffie is gebruikt. En uh, nou die moet, uh, uh, moet Louis nu uh, omhoog houden. Ja, maar ik heb begrepen dat hij heeft besloten, en dan heb ik het over uh, Wilder, om zich dan maar te laten trainen met een knuppel. Klopt dat? <tie> Nee, niet. Nou, ik, ja, ik weet niet of Waarde. Maar zou uh, zal zo moeten trainen, ja. Want er zijn gewoon knuppels die, uh, die hij moet uh, gaan incasseren of zien te ontwijken. Oké, okay, dus. Dan heb je het over Ortiz? Ortiz, ja. Oh, oké. Okay. Ortiz ja. Die, die moet. Die, die, hoe, maar hoe train je met een knuppel? Heb jij getraind met een knuppel? Uh, ik heb knuppels uitgenodigd. <laughs> je hebt knuppels uitgenodigd? Dat nee, vind ja, ik een tijd <laughs> uh, in, in de training, ja, als je in training bent hier voor, uh, voor zo'n partij... Ja, moet je je flink laten uh, beetnemen. En uh, ja, de, om jezelf gewoon sterker te maken. Om zo meteen de, die knuppels die, die uh, Wilder uitdeelt. Want die, die man die, die slaat gewoon zo hard. Joh. Dat is echt de George de, de Foreman van... Uh, van de jaren zeventig, dat is uh, ja, onze George Foreman nu. dat is de George Foreman van dit moment zeg jij? Ja. Ja. En, en het is eigenlijk Ali tegen Foreman het gevecht wat je vannacht kan gaan zien in Amerika? Ja, het is eigenlijk ja, zo'n gevecht. Uh, ja, Louis brengt een, uh, ja, een kleine onderdrukte land mee als Cuba. En uh, ja, dat gevecht had, uh, had Ali ook he. in de jaren zeventig. Was hij de, ja, de kleine man die tegen heel Amerika uh, opnam. Ja. En uh, ja, dat is uh, Cuba. Dat is Cuba. En dan de grote Amerikaan, de, de man die iedereen uh, wil zien. Dat uh, is Wilder op dit moment. En dan is mijn vraag dat aan de... jou: wie tip jij dan als favoriet? Uh, ik moet voor de, voor, voor, de, voor de kleine man gaan, Ja. ik moet voor de onderdork gaan, voor het kleine land, ja. Okay. ja. Nou we gaan uh, het allemaal meemaken, dankjewel. dankjewel dat ik je zo vroeg in de ochtend mocht bellen, Raymond vaal. Hey, top jongens, en uh, super uh, met de dames daar hè? Ja ja, ik doe rustig aan, ik doe rustig aan. Geen hashtag me dingen, dankjewel. Oké okay, kerel, hoi hoi. hoi. Song that he made Find the streetlight Steps out of the shade Says something like You and me, babe How about it? Juliet says Hey, it's Romeo You nearly give me a heart attack He's underneath the window She's singing Hey, my boyfriend's back You shouldn't come around here Singing up at people like that What you gonna do about it Juliet The dice was loaded from the start And I bet And you exploded into my heart And I forget, I forget The movie song When you're gonna realize It was just that the time was wrong Juliet different streets They both were streets of shame Both dirty, both mean, yes and the dream was just a same And I dreamed your dream for you And now your dream is real How can you look at me as if I was just another one of your deals When you can fall for chains of silver You can fall for chains of gold All For pretty strangers And the promises they hold You promised me everything You promised me thick and thin, yeah Now you just say, oh Romeo, yeah You know, I used to have a scene with him Juliet oh, yeah. When we made love You used to cry You said, I love you like The stars above I love that you'd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 Bad company And all I do is kiss you Through the bars of a rhyme Truly I do the stars with you Anytime But to the end When we made love You used to cry I said I love you like the stars above I love you till I die sing the streets of serenade, laying everybody low with a love song that you made. Find the convenient street love, steps out of the shade, he says something like you and me, babe. Romeo en Juliet van Dire Straits. Ik zei het al eerder, ik ben uh, zo'n beetje de hele soundtrack aan het draaien van uh, I, Dat is ook een beetje omdat het, uh, het weekend van de Oscars is. Morgen gaan we er uitgebreid over praten. Tussen zes en zeven, onder andere met Noah Johannes. Uh, onze vaste filmrecensenten En uh, Michael Grijven, dat is een uh, regisseur die onder andere virtual reality films maakt. Een uh, enorme, enorme Oscar-kenner. Of eigenlijk een filmkenner. En uh, die twee gaan dan uh, met mij een beetje discussie aan... over wat er nou wel en niet interessant is aan de Oscars dit jaar. Maar ja, de soundtrack van Aitonia dus. Ik ben van de week gegaan. Die film is super indrukwekkend. Het is ook genomineerd voor Oscar. En um, ja, die soundtrack was ook super nice. Dus ik denk, ik stel hem gewoon. Ik jat hem gewoon. Niemand die ernaar kijkt, niemand die naar luistert. Boeien. Welkom terug bij Risa. In de studio heb ik de gestampte meisjes. Welkom terug. Hoi. Jullie show heet Ballen 2.0. Een ja. oude aan de man. Yes. En waarom 2.0? Nou ja, we hadden hiervoor hadden we uh, ballen. Gewoon ballen. En dat was onze half uur voorstelling. Die duurde een half uur. Oké. Okay. En um, sinds afgelopen zomer hebben we een impresariaat gekregen. En... Mm. Uh, gaan we dus een avondvullende voorstelling maken. En um, dus de ballen die we eerst hadden... is een soort vooronderzoek voor ballen 2.0. <laughs> en uh, zit dan ballen 1.0, zit dat dan nog in de voorstelling... of is dat er helemaal uit? Er zitten uh, wel elementen van de eerste, het eerste deel van de eerste ballen. in het tweede deel. Ja. Dit wordt een heel ongemakkelijk gesprek, besef ik me al. <laughs> ja. uh, loop je dan niet een beetje het gevaar, Iemke, dat uh, Sorry, inke. Ja, hey. <laughs> daar zit je. In. <laughs> loop je niet een beetje het gevaar dat er dan... Een kopiewoord van het eerste lab? Nee, zeker niet. Nee, we hebben er gewoon de beste dingen uit de vorige voorstelling gehaald. Of de, de, het materiaal wat we nog konden gebruiken. Mm. En uh, er zijn, het, ja, het moet 60 minuten tot 80 minuten gaan duren. Dus het is sowieso uh, volledig nieuw. Er moet een hele nieuwe spanningsboog gemaakt worden. En, ja. Uh, ja. Echt, uh... Daar zijn jullie dan mee bezig geweest. Um, de show uh, raakt uh, ongemakkelijke onderwerpen. Jullie zijn niet, uh, niet dwars om een beetje, uh, beetje dwars te doen. Bijvoorbeeld gaan jullie het hebben over waardeloze seks met mannen. Nou ja, we hebben een, een dans. Ja. noemen wij de Beyoncé-dans. Ja. En um, die begint verleidelijk. En die draait uiteindelijk uit op um, bepaalde seksbewegingen... die in porno veel voorkomen. Ja. Maar als je er naar kijkt, dat je eigenlijk denkt van... ja, is dat nou wel zo lekker als er wordt geslagen op je kut en zo? Dat soort dingen. Ik zie SME ook echt kijken van... ik hou er helemaal ja. niet van als er wordt geslagen op mijn kut. Nee, zeker niet. <lacht> uh, Oké, okay, dus... dus uh, ja, porno, ik kijk het natuurlijk niet, dus ik heb geen idee. Nee. Want, kun, je, kun, je, kun je het een beetje uitleggen hoe dat daar precies in elkaar zit? Nee, we hebben, we hebben, er zitten standjes in die dans waar, waar de vrouw gewoon eigenlijk helemaal geen zin in heeft. Maar okay. dat we weten dat de man dat misschien wel superleuk vindt. Dus wij kijken een beetje ongeïnteresseerd terwijl we die neukbewegingen maken. Oké, okay. want ik heb, ik heb begrepen dat het uh, niet per se een show voor vrouwen is. Soms komt het zelfs ook een beetje in het voordeel van mannen. Onder andere bij de hashtag MeToo discussie. Ja, nou, dat is dus eigenlijk helemaal niet zo. Oh. Vrouwen kunnen zich juist heel erg herkennen... in wat wij allemaal laten zien en wat wij allemaal doen. Maar vertel, de, de hashtag MeToo-discussie die wordt aangekaart op wat voor manier? Um, nou ja, we, het is dat we een soort van de sterke vrouw van nu... dat we soms het idee hebben dat bepaalde vrouwen zich heel erg mee laten slepen. Of bijvoorbeeld in de hashtag MeToo, omdat er zijn ook vrouwen die zeg maar... Ineens een heel ding gaan maken over dat mannen naar je kijken. Ja. Dat het wel een beetje, hashtag MeToo zou zijn. Het oh, zijn. Een ja, beetje maar, een aandachtsding inderdaad. Ja. Van oh, dan ga ik ook maar op Facebook die hashtag MeToo erin gooien. Terwijl Lijkt ik heb echt het gevoel dat mensen, mensen het een beetje gebruiken om zichzelf in de spotlight te werken. Ja, je gaat ja. ook. Maar ik had zelf ook dat ik ga nadenken. Oh, heb ik ook een hashtag MeToo gehad? Dat ah. ik dan ga. ga uh, Zoeken naar dingen die eigenlijk helemaal niet zijn gebeurd. Niet, of dat of, ik me helemaal, helemaal niet zo rot als haar heb gevoeld. Ja. Oh, ja, kan ik kan me wel wat bij voorstellen. Nee, wat, ik moet eerlijk zeggen dat ik. ik uh, volgde die discussie natuurlijk ook. En op een gegeven moment zag ik inderdaad van, van vrouwen die zeiden: ja, je hebt, iedereen heeft wel eens dat iemand je te lang aanstaat. En ik staar heel veel mensen heel lang aan. Ja. Maar dat is ja. vaak in ja. gedachten. Ik ik ja. Ja, maar bij jou probeer ik, ik een beetje druk een te zetten. Door. Ja, dat is toch gebeurd? Ja. Ja. Nou ja, ik bedoel, ik moet toch ergens bekend van worden. Dan, uh, dan maar op die manier. Nee, maar uh, jullie zeggen eigenlijk van er moet wel een grens zijn aan, aan de MeToo. Ja, nou ja, in ieder geval in de man in een dag daglicht zetten. Oké. Okay. Ja, het is niet het is... de bedoeling dat we jullie, dat we jullie uh, helemaal naar beneden gaan halen. Okay. Dat, dat, dat vind ik niet. Die zijn dat niet alleen maar vervelend. Niet alleen maar nee. vervelend. Grote deels, maar ja. er zit ook wat goeds aan. Ja, toch ja. wel. Wat, wat is het goede aan een man? Gewoon de zorgzaamheid. De, maar ook gewoon de mannelijkheid. Die, dat is een beetje het ding. Wij willen de mannen-mannen weer terug, weet je wel? De mannen-mannen? Wat zijn mannen-mannen? <laughs> gewoon echt mannen die... Ja, die, die voor je kunnen zorgen. En die... die uh... Uh, die niet te veel twijfelen en gewoon het heft in handen nemen. En oh, want van, hebben uh, jullie daar een hekel aan? Hè? Als, je dan, als je dan een vrouw... Uh, pro probeer, je, probeer je een goed mens te zijn. Hè? Je gaat s'avonds uit en je, je zegt van... Waar wat, wat, wat wil jij dan eten? En dan kijkt ze je aan en zeggen ze... Nou, weet ik niet. En dan moet jij dan moet jij ter plekke... Uh -huh. Moet je een restaurant uit je kont gaat zien te, <lacht> te toveren. Want anders heb je geen leiding genomen. Ja. Klopt, ja. Nou, duidelijk. Oh, de toverkluis begint uit zichzelf te werken. Dat betekent dat we geen toverwoorden nodig hebben. En dat klopt ook een beetje. Want ik heb een nieuwe redactie. Een nieuwe redactie hier zo van BNF Vara Academy leden. En die pitchen altijd de leukste onderwerpen om te doen. Um, onder andere hebben ze mij het graf ingekregen. Uh, we gaan een, een serie doen over, over de dood. Daar ga ik je later nog wat meer over vertellen. Maar deze week werd er gepitcht. En als ik het goed heb, werd dat door jou gedaan. Stel jezelf eens netjes voor. Nou, hallo, ik ben Jordi Mulderij van de BNN-Vara Academy. En ik heb iets heel leuks gepitcht. Ja, want jij, jij zei tegen mij... Risa, er wordt op internet wordt er moedermelk aangeboden op Facebookpagina's. Ja. En toen zei jij, het lijkt mij wel eens leuk om erachter te komen om er een pannenkoek van te maken. En hoe die zou smaken. En ja, ja. toen dacht jij werkelijk dat ik van plan was... om dat ding op te eten. Nee, Je klonk erg enthousiast. Ja, dat was ik ook. Want ik besefte, ik ga Jordi gewoon in de uitzending dwingen... om die pannenkoek door zijn strot te houden. <lacht> jij hebt echt serieus, jij hebt vandaag gewoon... een pannenkoek staan bakken. Ja. Eh, ik, eh, daarom, daarom ik, ik heb ook geen muziek eronder. Ik ben zo stil van het feit... jij hebt vandaag een pannenkoek staan bakken... met echte moedermelk. Ja. <lacht> het zijn er ook meerdere. Hoe, hoe, hoe ziet moedermelk eruit? Nou, het is eigenlijk best wel normaal, maar het is een beetje. Je weet wel, als je, als je een beetje water bij de melk doet, ja. dan wordt het ietsjes lichter. Het is een iets lichtere kleur. Ik weet je dat ik echt gewoon onpasselijk word waar ik eraan zit te denken. Ja. Dames, pannenkoeken van moedermelk. heeft iemand trek om mee te eten. Waarom word je er onpasselijk van? Nou ja, gewoon. Het, het, het, ik, het, moet ik ook eerlijk zeggen, ze hebben toen een foto opgestuurd van de bevroren substantie. <lacht> en toen dacht ik. Nou. Nee, dat hoef ik niet in mijn ijs te hebben. Dus het, het, ik, ik, maar ik moet ook eerlijk zeggen. I don't know. Het, het, het is. Het is het is moedermelk. Dit is. Maar, oh, eventjes, eventjes terug. Je hebt het gekocht. Hoe kom je eraan? Nou, ik heb het niet gekocht. Er oh. zijn echt groepen op Facebook waar je uh, moedermelk kan halen. Waarom? Ja, er zijn dus uh, vrouwen die um, ja, die kunnen zelf geen borstvoeding geven. Ja. En uh, dit, borstvoeding is natuurlijk heel erg goed voor de baby. Ja. Dus um, dan uh, ga, gooi ze het gewoon op Facebook van, joh, heeft iemand moedermelk voor mij? En dan reageren heel veel vrouwen vervolgens op van, nee, nou, je mag hier wel heen of daar wel heen. En zo komen maar zij weer aan moedermelk. Hoe kom je er dan aan? Ja. Ik, uh, ik heb me aangemeld in zo'n groep. En heb je ook wel eerlijk gezegd van ik ga de pannenkoeken ja, mee bakken? Hebben Serieus? Ja. En toen was er een vrouw die dacht van nou ik ga gewoon eventjes twee uur lang zitten koffen om uh, in het programma van Riza een lekkere pannenkoek te bereiden. Ja. ja. Dat was wel een mooie vrouw. Ja dat wel. dat oh, okay. ja, had ah, ja, nee. <laughs> ja. een hele vriezer vol liggen. Ze zat een hele vriezer vol liggen. Bedoel je dan wat ze had hangen of bedoel je echt ze had een hele vriezer vol liggen? Nee echt een hele oh, vriezer Oh ja ik dacht misschien nee, had je het nee, over nee. de... Uh, misschien had ze een cup deed weet ik veel. Goed, het moment is aangebroken. Je gaat gewoon letterlijk hier zo... Ja. Laat me weten hoe het is. Ik ben benieuwd. Een moedermelk pannenkoek eten. Nou, ik pak dan wel... Mag ik de kleinste pakken dan? Nee, ja, ja, ja. maar je gaat hem wel in een geheel... Oké, okay, nou, ik neem de eerste hap dan. <lacht> nou, het smaakt eigenlijk best wel normaal. Het smaakt naar een normale pannenkoek. Nou, Nou, dat is er niet in. Heb je de suiker op gedaan, stroop? Nee, echt natuurlijk. Een ja, tuurlijk, loed. je moet toch wel natuurlijk gaan eten. Je moet toch wel echt anders kunnen proeven. Misschien dat... Dood... Ik proef wel ietsjes bitter. Bitter? Ja, er, er zit iets bitterers Versch in. Waarschijnlijk was ze alleenstaand. <laughs> oh. <laughs> ja, ik wacht tot je hem helemaal op hebt, hè. Ik bedoel, gewoon geen genade. En je hebt er nog eentje over? Twee. Twee gestampte meisjes. Wie <kwijnt> ja, van jullie. Ik, ik neem wel een hap. Ja? Ja, ik heb nog niet ontbeten, dus dat is cool. gaat voor een, uh, voor een ja, moedermelkpannenkoek. Ik, ik weet niet waarom, maar ik wil echt misselijk bij de gedachte. Maar uit deze zijn al allemaal hapjes genomen. Hebben oh. Oh, we Nou, Nee, ik wil ja, ja. door de andere. Ja, ik wil ook ik toch wel proeven. <laughs> Oké, okay, nu wordt een moedermelkpannenkoek. Ik ben, ik ben gewoon heel nieuw nieuwsgierig. Het is gewoon normaal. Geef me een bite. Iemand, jij zegt het is gewoon normaal. Ja, maar je lijkt het gewoon normaal smaken als een normale pannenkoek. Je hebt Proef het, toch het dan. Bakken. Proef dus het, Imke. Iets, iets anders. Nee, ik ga dat niet doen. Wat, wat is er anders? Meer alsof het een soort... Het is meer hard, een hartige pannenkoek of zo dan een normale pannenkoek. <lacht> Volkoren pannenkoek. Of een soort van groentepannenkoek. ik zie ja, er is iets anders aan. Maar ja, ik voel dat ze broccoli heeft gegeten. Ja. Broccoli. Ja. Ja. <laughs> ik wil even ruiken of dat ook anders ruikt. Ik, ik vraag me dat af. Neem één ja. hapje. Gewoon ik ga het niet doen. Eén hapje. Haapje, haapje, haapje, haapje. We gaan haapje. verder met een plaat van Doorsway, Dream a Little Dream of Me. Stars shine bright above you. Night Seem to whisper I love you Birds singing In the sycamore trees Dream a little Dream of me Say nighty night And kiss me Just hold me tight And tell me Kiss me while I'm alone and blue as can be. En de nieuws ze waren op een gegeven moment zo populair dat ze werden gevraagd om een trek te maken voor Ghostbusters, de film die uh, uit zou komen in de jaren 80. Een uh, gigantische hit werd uh, die film, en um, dat weigerden ze. Ze hadden geen zin om daar een uh, trek voor te maken. En toen is, letterlijk, toen is letterlijk: als je het nummer neemt van Ghostbusters, eh, uh, um, als je het nummer terugluistert... en je vergelijkt dat met Joey, Lewis en de News... Uh, songs uit die tijd... dan hoor je dat die stijl gewoon letterlijk één op één gekopieerd is. Hoor je aan deze track niet? Dacht, uh, ik gooi er een feitje in. En terwijl ik het zeg, besef ik... ja, daar heb je helemaal gereed aan, op deze manier natuurlijk. Maakt ook niet uit. Je luistert naar Risa. Welkom uh, in je ochtend. Ik neem aan dat je een beetje bent opgestaan... of dat je aan het opstaan bent en denkt... nou, kom nog wel eventjes uh, horen wat er bij Risa in de studio zit. Nou, wat dacht je van de gestampte meisjes? Hi. Hi. Uh, drie cabaretieres. Uh, uh, even, uh, cabaretieres, mag dat nog wel? Of uh, moet ik uh, alles gewoon uh, uh, genderneutraal? Cabaretiers. Nee, vind, ik vind het leuk klinken. Cabaretieres, ja, hoor. mooi woord ja. ook. He? Prima. Ja. We gaan even testen of jullie elkaar een beetje kennen. Oh shit. Dun, dun, dun. Even kijken hoor. Uh, als theatergroep ga je vaak op tour. Wie maakt nou de meeste rommel in de kleedkamer? En dan kijk ik aan Inke. Esme. Esme? Esmee, je kijkt helemaal beledigd. Helemaal niet. Ja, wat, wat maar, leg uit? Uh, nee ja, ze, begint altijd, ze, ze zet altijd sowieso heel de, de tafel vol. Dus okay. dan hebben wij al geen plek meer. Okay. En dan begint ze op de ene stoel met haar make-up. Dan gaat ze eventjes naar buiten en dan komt ze weer terug op de andere stoel. Daar gaat ze zich omkleden, dus haar kleding ligt dan over die stoel. En op de laatste stoel dan maakt ze zich gewoon even klaar voor de voorstelling. Hes mee, wat heb jij in Your Defense? ja. Ik wil er echt tegen ingaan, maar eigenlijk kan ik me ja, klopt, er wel in vinden. Klopt, ja. waar. Nou, dan heb ik aan jou de volgende vraag: wie heeft de ergste dating-struggles? Nou, op dit moment ik. Ja, oh ja. ja. <laughs> Vertel. Ja, ik ben ook de enige met dating struggles Oké, okay, want? Want ik ben weer single. Oh, weer single <laughs> nog wel. Wat is er met de laatste man gebeurd? Um, ja, die, uh, die Die wordt binnenkort uit. gevonden in een koffer. Oh, uh, oh, het is uit. Het is uit, ja. <laughs> ja? ja. Weet, op een hele nare manier, want ik lach erbij. Uh, echt, uh... Nee, ja, nee, ja. Ja, ben jij heel hij hij wil me nooit meer zien of spreken. Nee, echt, haar, erg? Uh, echt waar? Ja. Oh, en nou, maar dat weet ik al. Dus dan ben jij. Jij bent moeilijk. Nee, ja, vind ik niet. Maar hij, dus blijkbaar uh, wel. Oh god, ik wil het er niet over hebben. Stop. Volgende vraag: Volgende, volgende Next. vraag. Uh, die gaat uh, naar Tenera. Tenera. Tenera. Tenera. Tenera. Mm. Wie, van jullie, wie van jullie vergeet het vaakst? Haar tekst ik ja ja, ja, ja. ja ik, ik heb echt ja soms heb ik als ik te veel spanning heb dan dan dan krijg ik een soort kortsluiting in mijn hoofd en dan uh, heb ik ineens zo nee, nee. En voel je dat dan aankomen Imke als dat gebeurt? ja. En ja. vang je dat op of laat je er gewoon echt plat op de bek? Nou ja, net ook dan is ze aan het struikelen over de tekst. En dan laten we er juist. Ja. <laughs> maar ook, ja, sorry. Dat ga ik nu zeggen. Ja. Ze heeft hele zware dyslexie. En oh, ze moest laatst coach wilde ze spelen. Oh. En ze speelde het K-O-C-H-E. Kochen. Wow, en en ik, zo, ik snapte er niks van. Ze zei, ja, wat is nou dat woord? Ik kan het niet... ook oh, Google uh, vertaalt het niet voor me. En ik kochen. En we snapten er niks van. <laughs> sorry. Sorry, okay, Thank you, girls. Yes. Ja, dit is toch voer voor, voor, voor een theaterprogramma. Zou je zoiets ook in je theaterprogramma willen gebruiken dan? Hebben we dat al dat ik dyslectisch ben. Ja, ja, we hebben dat In onze allereerste show hebben we dat gedaan. Dat ik uh, per se een tekst moest voorlezen. Oh, en daar struikel je natuurlijk meteen helemaal ja, over. Ja, daar ging ik wel lekker op mijn bek, ja. Ja, dan de laatste. Ja, deze is vrij normaal. Wie van jullie heeft extra last van zenuwen voor een show? Nou ja... Met de eerste show aan, was het volgens mij Imke. Want die moest dan beginnen met een monoloog naar een jongen in het publiek. En zei ze, ik ga zo dood bij deze monoloog. Ik vind het ergens, ik heb het zelf bedacht, maar het is zo kut ja. om te spelen. Imke, dat... waarom was dat zo kut? Ja, je bent... Je... Je bent zo persoonlijk dan met één iemand in de zaal bezig... en je weet niet hoe die gaat reageren en of die gaat reageren. En het is ook meteen het eerste waar je mee begint. Ja, en ik vroeg ook echt aan hem van... ja, we hebben gezoomd hè, en je hebt je nummer aan mij gegeven... en dat soort dingen, ja. wat gewoon niet waar is. Maar dat is gewoon echt super spannend. Iemand die je niet kent en dat vragen. Jullie zijn er in ieder geval heel eerlijk over. We gaan zo direct met jullie verder praten en ook met Peter Bouwman. streets.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 Glenn Clark, Colton, California. Playtime. Playtime met Peter Bouwman. Peter Bouwman van Gamersnet, goedemorgen. Ik zit eventjes te kijken, maar het gaat hier helemaal fout natuurlijk. Ik zit in een nieuwe studio en dan zit Peter Bouwman hier. Ja, Knopjes. Hoi, ja. goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Vertel, wat gebeurt er al? Ja, en ik krijg nog voor betaald ook, hè. Er gaat vast, ja, vast iemand opvallen dat ik dat helemaal niet goed kan. Hé, hey, Peter. Ja. Uh, wat is er nieuws in uh, Gamersland? Netflix heeft de videogames ontdekt. Het is eindelijk zover. We worden blij. Oh. Ken jij, uh, jij het spel The Witcher? Ja, ja, ja. Ik heb The Witcher 3 in mijn kast liggen, maar ik durf hem niet aan te raken. Want het schijnt gewoon dat je dan 100 uur van je leven kwijt bent. Ja, dan ben je sowieso kwijt, minstens. Uh, die game die, uh, is gebaseerd op een boek. Uh, maar die, worden, uh, die krijgen een Netflix-serie. De eerste pilot-aflevering van die serie is af. Die is van de tekentafel af wordt geschreven... door de dame die ook Daredevil heeft geschreven. Goeie serie. Ah. En uh, dat, zou betekenen dat, Netflix, of dat betekent dat Netflix dus aan de slag gaat met videogames. Dus ik dacht, het is misschien een leuke vraag aan jou. Als jij zou moeten kiezen, welke game zou jij een serie van willen zien op Netflix? Ah oh man, waarom vraag je dat? Uh... Ja, dat is een mooie vraag. Ik wil wel beginnen hoor zelf. Uh, begin jij? Nou, ik zat dus te denken aan Fallout. Want Fallout is een oh. post-apocalyptisch spel. Ja. Ik weet niet of je The Book of Eli hebt gezien? Hele goede film. Ja, ja, ja, dat zit een beetje in die richting, inderdaad. Ja, dat voelt gewoon als Fallout. Ja. Dus zo'n serie zou ik fantastisch vinden. Ja, dat vind ik, ik vond Fallout 4, die heb ik dan gespeeld. Die vond ik erg, erg nice. Als ik uh, echt een game serie... Als, als ik echt een serie... Ik denk... Ik denk dan... Uh, jeetje, ik heb zoveel keuzes. Tomb Raider. Toen reden dat zou volgens mij wel een hele toffe serie kunnen worden. Kijk, de films vind ik wel oké. Okay. Ik vind ze over het algemeen wel oké. Okay. Maar ik denk dat als je daar Netflix op zet... dat je daar een hele toffe serie uit haalt. Ja, dat lijkt me ook gaaf. Kun je ja, lekker rustig aflevering voor aflevering wat schatten vinden? Ja, en de beelden stilzetten van die dame. Oh dat is een ander ding. Uh, even kijken. Uh, de, de Tweede Wereldoorlog Games, vertel. Ja, uh, Battlefield. Uh, Battlefield. De, dik, dik, dikke korrel gerucht Battlefield 5. Uh, het, het schijnt gelekt te zijn. Een, uh, er is een logo verschenen. En informatie over Battlefield 5. Nou, de vorige Battlefield heette Battlefield 1. Dat was allemaal heel verwarrend. Ja. Want die ging naar de Eerste Wereldoorlog. Uh, en Battlefield 5 uh, moet dus naar de Tweede Wereldoorlog gaan. Oh. Uh, we hebben een hele lange periode gehad. Er heel veel Tweede Wereldoorlog shooters. Kwamen. Dat werden we toen helemaal zat. Dat hebben we ja. nu tien jaar niet gehad. Vorig jaar kwam Call of Duty met een Tweede Wereldoorlog shooter. En het lijkt erop dat Battlefield nu gaat volgen, nogmaals met de korrel zout. Maar en, het zou wel wet zijn. En, en als jij nou moet kiezen tussen Battlefield en Call of Duty? Altijd Battlefield. Ja? Waarom? Ja, strategischer, tactischer, beter. Het ziet er mooier uit. Um, gewoon met meer liefde. Oké. Okay. <laughs> Ik, Ik ga jou volgende week weer spreken over nieuwe games. Lijkt me leuk. Dankjewel. Hoi. Doei. Playtime. En in de studio heb ik nog steeds de gestamte meisjes. Hoi, yes. yes. hoi, hoi. Zijn jullie een beetje gamers? Nee. nee. Ik wel? Ja? Nee, ja. Uh, wat, wat speel je? Nee. Uh, uh, uh. <laughs> <laughs> spelletjes met mannen speel je. Oh, GTA. Ja, gek. Nee, ja, dat soort dingen. Spelletjes met mannen. Zijn, zijn jullie een beetje seks? Wat? Ik denk het wel. Ja, ja, ja. Uh, we ja. zitten ook veel aan elkaar tijdens de repetities. En oh, echt waar? Ja. Hebben uh, uh, <laughs> uh, uh. jullie daar beelden van? <laughs> Zeker. <laughs> kom maar kijken. Ja. ja, kom maar kijken, want jullie gaan het land in vanaf september? Uh, ja, maar we gaan eigenlijk, we spelen al 1 april. 1 april, want dat is op ja, ja. ja, Is dat jullie eerste keer op een festival? Nee, we hebben wel vaak op festivals gespeeld. Maar dit is wel ons eerste grote festival waar we gaan staan. Oké, okay, en is, is dat voor jullie dan anders spelen op een festival? Want ik kan me zo voorstellen dat het met die drukte... en. Ja, de spanningsboog van, de, van het publiek is vaak korter. Dus je moet knallen en je moet ze bezighouden... want er is nog voor hun zoveel te doen op het festival... Mm -hmm. dat je ze er echt bij moet houden. Want anders willen ze eigenlijk gewoon, gaan ze, zijn ze gewoon sneller geneigd om weg te gaan. Ja, en het is wel ook echt ons publiek, hoor. Want die jongeren ja. die, die, die, die begrijpen gewoon waar we het over hebben. Die, die Oudere mensen begrijpen niet wat je ja, het wel, over hebt. Jawel, die vinden het geweldig om dit allemaal te zien. Ook. Ja, maar ja. Er, er wordt, het wordt ook best wel heftig. Want ik begreep dat er ook gewoon noten worden gekraakt... Ja. Wat, wat houdt dat precies in? Uh, ja, we gaan uh, jullie ballen likken. Uh, okay. En jullie ballen zijn die walnoten? Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. <laughs> okay, nou ja, ik dacht van misschien krijg ik echt waar voor mijn geld, maar het zijn walnoten. Die ja, ja, ja, okay, ja, ja. Ja, ja, En die, uh, en die uh, worden misschien wel gekraakt aan het einde. Ja. Uh, mijn laatste vraag. Zijn jullie mannenliefhebbers of mannenhaters? Mannenliefhebbers. Oh, dat kwam er wel heel gezamenlijk uit. Tegelijkertijd zag ik dat Tenera, uh, zeg ik het nu wel goed? Bijna, Tenera. Oh, wat een moeilijke naam heb jij. Jezus ja, Christus. Ik snap, ik snap nu ook dat jij gewoon dyslexie hebt ontwikkeld. Ja. Met die naam had ik ook gewoon gehad van nou, fuck al die letters. Ik maak er zelf wel wat van. Ja. Uh, ik zag jou twijfelen bij uh, mannenliefhebbers. Oh, hoezo? Uh, ik weet niet. Nee. Nee, nee, ik ben hartstikke een een mannenliefhebber. Maar um, ja, bijzaak, mijn personage in de, in de voorstelling, en ikzelf ook nog, ja, wel een beetje um, is toch dat mannen zijn leuk, maar je hebt ze niet echt nodig. Daar sluiten we mee af. Mannen zijn leuk, maar je hebt ze niet echt nodig, behalve ja. om hier achter de knoppen te zitten en uh, als gasten te introduceren. De gestamte meisjes, dank jullie wel. Dank je, en yes. jou spreek Bye. ik morgen. En dan gaan we het hebben over de Oscars en uh, meer. Oh.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 NPO Radio 1